Luisteraars, een goede avond. Uw luisterspel voor vanavond, hier spreken alstublieft, werd geschreven door de Amsterdamse auteur Ger Verrips en geregisseerd door Michel de Sutter. Dit extra lange hoorspel wordt alleen onderbroken door de nieuwsuitzending van 11 uur. Hier spreken alstublieft met in de hoofdrol Jo de Meijeren. Een man, ja. Niet genoeg. Wie is hij? De munnik. Marius de munnik. Klopt. Klopt. Nieuwe klant voor je, de munnik. Marius de munnik. Oké, okay, hij komt eraan. Jij gaat met mij mee. Hier naartoe. ...zit mijn trompet in. Wat moet je dan mee? Ik ben muzikus. Huh? Nou, kantoorbediende staat hier. Dat is geweest. Huh? Muzikant? Hmm. Verdient dat beter? Nee, dat niet. Het hangt er maar vanaf. Ik mag hem hier toch wel bij me houden. Hier mag alles. <laughs> Wat hier allemaal mag. <laughs> Zolang het maar niks met zagen heeft te maken. Als je zingende zaag had, nee. Maar een trompet... Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar ik zou niet weten waarom het niet zou mogen. Kan je er een beetje op spelen? Dat mag toch? Alles mag tegenwoordig, zei ik je toch. Maar kan je er een beetje op spelen? Ja, ben. Wat lees ik? Ben jij zo'n vechtjas? Het was de eerste keer van mijn leven dat ik iemand echt een klap gaf. Waarom je daarvoor dan meteen een politieman koos? Dacht je dat ze daarvoor zijn? Hij He? hey, kom. Ga nu maar eerst onder de douche. Hier is de badgelegenheid. Ga maar. zit er voorheen. Oh, stil. Net de jongen zo te zien, maar uh, misschien is het gewoon een zeikerst. <laughs> ja. Wel, uh, ik ga. Hij is voor jou. Ja. Reden voor opsluiting? Vrees voor herhaling en vlucht. Ja. Zo, dan is dit voorlopig je verblijfplaats hier. Alleen hey. op deze afdeling zit iedereen alleen. Bekijk het maar. Kom, ik kom straks nog wel een keer bij je langs. Om zes uur komt de deken. Politiebureau. Naam? De munnik. Volledig. De munnik. Volledig. Marius de munnik. Marius de wat? De munnik. Het staat voor zijn neus. Ze hebben het allemaal in de bar al opgeschreven. Waarom moet ik hier alles herhalen? Monnik of munnik? De... de. Mm. Weer mis. Of ik een stuk hout in mijn strot heb. Ik krijg geen letter meer uit. Even slikken. De, de Munich. Ben je bang dat je zal bijten? De Munich dus. Jawel. De Munich aan elkaar geschreven of... De Munich. Ja, wat ja? Aan elkaar? Nee. Uh, los... In die baar was je anders niet zo bleu. De kunst is er niet bij te denken. De kunst is het helemaal uit je hoofd te zetten. Zodra je aan denkt, word je bang. Zodra je bang wordt dat het weer mis zal gaan, gaat het ook mis. De kunst is het helemaal te vergeten. Er nooit meer aan te denken. Rustig doorpraten en er niet aan denken. Mm -mm, Marius de... Mm. Munich. De kunst is te geloven dat het goed zal gaan. Niet aarzelen, doorzetten. Marius de munnik. <Lesly> <krikomen> <Sus> het is angst en verbeelding. Dat stuntelen, stotteren, stikken, het is allemaal angst en verbeelding. Maar hoe kom je ervan af? Als ik mijn tropetjes aan mijn lippen vast liet groeien... ...hoefde ik niet meer te praten. Had niemand nog wat te lachen. Op het postkantoor toen. Dat was de eerste keer, voor zover ik me kan herinneren. Hoe oud zal ik geweest zijn? Een jaar of zeven, acht, Nee. Iedereen staat te dringen. Geen mens gunt je de tijd. Ze dringen nog voor ook. Je bent maar een kind. Je kunt toch niet tegen ze op. Tien postzegels van twintig. Tien postzegels van twintig. En dan zit daar weer zo'n lijzige, lummelige luiaard achter het loket... en zeurt van achter het glas. Eh, Wat zeg En dan sta je daar kan hem allemaal niks en niemand al schelen wie er voor hem staat. En of het er wel of niet eerlijk aan toe gaat. En of er wordt gedrongen of niet gedrongen. En of ze zo'n kind wel op tijd of niet op tijd aan de beurt laten. Als het voor hem maar vijf uur wordt, sta je daar als kind. Gauw even slikken. En dan gauw, gauw ineens door. Dit was zich ons van twintig. Uh, hoeveel? rund dat je bent. Uh, hoeveel? Ontaard lui. Hardhorend stuk ongeluk. Moest ik het nog een keer zeggen. Wat moet je nu hebben? Hier. Hier spreken. Ja, dat zag ik ook wel. Ik ben niet bijziend. Hier spreken A, U, B. Zag ik ook wel. Alsof het daar gemakkelijker door werd. Waarom moet er zo'n dik glas tussen? Sta je dan met je mond voor die gaatjes naar lucht te hebben Iedereen kijkt naar wat er uitkomt. ...kreeg ik helemaal niks meer dan. een keer. Die grijns van die vent... ...en die gezichten om je heen. Tu tu die tien ...postzegels van... tu tu tu twee zeggen. <hideologen> je kijkt wel uit. Wat moet je nu hebben? Hier. Hier spreken. Wel... Nou? Waar moet het wezen? 9 mm, mm, mm, nee, zegels van 20. Hé, zie Nee, nee, nee, nee, ik vergis me. Het moeten er 10 zegels van 20 zijn, alstublieft. 10 van 20. Ja. Grote kerel. Moeilijk, hè? Alsjeblieft. Toen was het vooral de letter K, soms de T, maar vooral de K en de P. Postkantoor. Begonnen toen daar met die tien postsiegel? Nee. Nee, het moet eerder zijn begonnen. Thuis. Ik kan mijn moeder wel wat aandoen. Heb jij soms je tong verloren? Spreek op. Geef antwoord. De, de, de, de, dat, dat heb ik niet, dat heb ik niet, dat heb ik niet, dat heb ik niet. Mijn keel zat dicht. Mijn tong was dik. Ik stikte. En dan vader. Langzaam, langzaam. Eerst goed nadenken wat je wilt zeggen en dan pas je mond open doen langzaam en duidelijk de de de dat dat dat niet. dat dat dat niet. dat dat dat dat Eerst dat dat dat dat dat Langzaam. dat dat dat dat dat Geef antwoord. Eerst dat dat dat dat dat dat dat dat dat Zeg op. dat dat dat dat dat dat dat Zeg op dat dat dat dat dat het liefst schreeuwde ik tien keer zo hard en tien keer zo vluchtig, tot ze hun kop dicht hielden. Tot ze eindelijk eens hun kop dicht hielden. Het was nooit goed, wat ik ook deed. Ze geneerden zich voor je. Altijd weer gingen ze tekeer. Ik had zo graag eens keihard teruggeschreven tegen ze, zodat ze hun eigen woorden niet meer konden verstaan zodat ze hun mond hielden en bang voor me werden, maar als ik wilde tieren en tekeer gaan stikte ik helemaal. Hou je kop, hou je k-k-kop Stik, stik. Ik moet juist niet. Eerst goed nadenken en dan pas mijn mond open doen. Ik moet me de woorden juist zomaar zonder nadenken uit de mond laten vallen. Als ik eerst goed nadenk, word ik bang. En als ik bang word, gaat het helemaal niet meer. Als ik eerst goed nadenk, stikstas dat ik st st steeds erger. Als ik de woorden zomaar vanzelf en zonder moeite voor te doen... en zonder erbij na te denken uit mijn mond laat vallen gaat het altijd goed en alsof het vanzelf gaat. pu te te de postkantoor. Ik begin ook in mijn eentje al te stotteren. Ik ben! Trompet, daar haal je al aardig wat uit. Soms. Huh? Vandaag niet. Ik kan beter, veel beter. Maar ik heb uh, drie dagen niet gespeeld. Ik moet eerst uh, mijn mond weer goed loskrijgen. Je moet elke dag spelen. Elke dag? Mm. Uh, je kunt toch wel eens een paar dagen overslaan. Nee, nee, nee, als je ook maar één dag overslaat, merk je het meteen. Je mond gaat niet vanzelf naar dat ding staan. Je lippen moeten goed loszetten. S'morgens bijvoorbeeld blaast het moeilijker dan later op de dag. Ik heb nu drie dagen mijn lippen niet tegen het mondstuk geplaatst. Moet je er weer even in komen. de mond ontspannen. Laat je eten niet koud worden. Het mag toch, hè? Oh, ik heb nog geen klachten gehoord. Ah, het is weer wat anders, hè. Maar niet meer na half tien s'avonds. Dan moet het hier stil zijn. Half tien al? 21 uur 30. Hm? Dat is toch half tien? Goed, goed. Ik zou er aan denken. zo vlug. Langzaam. Eerst goed nadenken. Geef antwoord. Zo Langzaam. Langzaam. Eerst goed nadenken. Duidelijk. Geef Heb antwoord. jij je tong verloren? Langzaam. Zeg op. op. Duidelijk. Eerst nadenken, dan pas je, je mond open doen. Zeg op. Zeg op. Zeg op. Langzaam. Eerst nadenken en dan pas je mond open doen. Zeg op. Denk. Langzaam. Duidelijk. Heb jij je tong verloren? Zij hadden vroeger thuis als kinderen niks te vertellen. Hun kinderen zouden thuis ook niks te vertellen hebben. Andere mensen hadden een piano... Zij moesten ook een piano hebben. Andere kinderen hadden pianoles. Ik ook. Wat ik zelf wilde, deed er niet toe. Als zij maar goed voor de dag zouden komen. Je moest een paradepaardje zijn. Wel, nou, ze hebben het geweten. Marius, ik merk dat je hebt gestudeerd. Je kent het wel, maar je speelt het zo onverschillig. Je moet er meer accenten in aanbrengen, meer voordracht. Probeer het eens. Stop. Kun je niet lezen... Wat er staat? Krijgen we die kunsten nu weer? Ik zeg het je nog één keer. Er wordt hier niet maar wat aangerommeld. Je speelt wat er staat. En je fantaseert er niet maar wat bij. Of dacht jij soms... Of dacht jij soms dat jij het beter weet dan Bach zelf? Ik speel toch wat er staat? Ik probeer alleen maar een beetje te improviseren. Improviseren? Improviseren kunnen we allemaal... Dat is de kunst niet. Maar goede muziek laten horen... en vooral goede muziek componeren... dat konden er maar een paar. En jij moet niet denken dat jij nu al beter kunt. Je moet spelen... wat zij op de notenbalken hebben nagelaten... en niet zomaar wat daar in je hoofd komt. Ik zit hier niet... om je hier... tingeltangel muziek te laten spelen. tangel Tingeltangel... Die En waarom hadden het alleen maar die mensen van vroeger? Die al honderd jaar dood zijn. Is er dan niet dan nooit en nergens meer op de wereld goede muziek gemaakt? Wees nu om te beginnen, gewoon eens een beetje kalmer en wint je niet zo op. Je stottert er helemaal van. En denk niet zo gauw dat jij meteen alles beter weet. We kunnen allemaal met een draaiorgel de straat op als het moet... Maar jij kunt leren spelen wat hier staat. En alleen zo kun je wat bereiken. Het kost alleen maar wat meer moeite en inspanning, jongeman. Maar, ja, ik weet best wat je wilt zeggen. Je wilt liever wat anders spelen. Maar dat heb ik je al vaker gezegd. Daar zul je nog even mee moeten wachten. En als je geen zin hebt, dan maak je maar zin. Zin moet je maken, ja. Als je wat in de muziek wilt bereiken, dan zul je moeten willen studeren... Ja, ja, ja, ja, ja, laten we de boel nu nog aan, voortzij ook Stop Ga nu maar weg Voor vandaag is het wel genoeg geweest ik zal je auto's op de hoogte stellen van de houding die jij je tegenover mij denkt te kunnen permitteren. Hoe oud? Ben je ook alweer? Vijftien? Ja, dan weet jij natuurlijk al lang wat er in de wereld en in de muziek Alleen te koop is. Alleen honderd jaar wat? en 200 jaar oude stukken. Meer is er in de wereld niet te koop volgens hem. Dat u er al tegen kunt de piano te horen. Zou u niet beter een klavesymbol kunnen nemen? Nu zit wel genoeg. ja. Is er wat? Nee hoor. Niks. Euh, niks aan de hand. Heeft het gesmaakt? Ja. Het is hier heel wat beter dan op het politiebureau. Aha, aha, gediplomeerd personeel hier. Als je nog wat wil blazen. Tot half tien, hè? Huh? Ja, dat was me wat Oom Christian ging dood Ik had van zijn bestaan nauwelijks gehoord Er werd thuis nooit over hem gesproken Ze hadden al heel lang herrie met hem Hij was vrijgezel Toen hij dood was en ze de erfenis verdeelden, Kwam er een trompet tevoorschijn Geen mens weet of hij er ooit op gespeeld heeft Die wil ik hebben geen sprake van. Jij hebt pianoles. Doe daar maar wat meer aan. Dat kost ons al genoeg. Trompet lijkt me veel leuker. En ik zeg je dat daar niets van in huis komt. We hebben nu zes jaar pianoles voor jou betaald en nu zorg jij er maar eens Toch eerst ik voor. Toch wil ik liever trompet. Jij doet wat er Niks gezegd van. wordt. Niks ervan. Niks ervan. Jij doet wat er gezegd zes wordt. Zes jaar hebben we nu voor jou betaald. De. de, de die man. Ach. Die. die, die, die de, uh, dat. Ach, er was geen houden meer aan. Maar ik wil trompetles. Geen sprake van... Ik wil trompetles. Ik wil geen pianoles meer. Ik doe het niet meer. Ik ben geen... Paradepaardje. Wat? Paradepaardje. Rustig. Rustig spreken jij. Eerst nadenken bij wat je zegt. Jij hoeft voor mij geen piano te spelen, hoor je dat? Als meneer daar geen zin meer in heeft... Als meneer zich daar te goed voor voelt... Jij bent hier geen paradepaardje... Als jij niet meer wil. Zeven jaar hebben we pianoles voor hem betaald. Weggegooid geld. Als hij wat ouder wordt, komt hij er misschien op terug. Trompet? Op de piano hoor je tenminste iets behoorlijks. Iets dat je bekend is. Oh, een beetje melodie is er tegenwoordig niet meer bij. Deze lessen zijn nooit helemaal weg, mevrouw. Het is toch een stuk. opvoeding. Maar we hadden zo graag gezien dat hij er dan tenminste ook iets mee had bereikt. Ik bedoel dat hij een beetje een mooi stuk had kunnen... Laat hem die trompet nu maar. Als hij dan toch helemaal niets anders meer wil. Maar die lessen betaal je maar van je zak. Ach, laat hem maar. Paradepaardje. Laat hem nu maar. Laat hem nu maar. Als hij dan toch maar wat aan wil rotzooien. Jazz. Jazz, dat gestotter op zo'n ding... En ja, de helft van dat lesgeld houden we op je zakgeld in. De helft? Waarom de helft? Jij vergeet zeker... Ze zullen er ook nooit iets van begrijpen. Als je maar braaf alles doet zoals het hoort. Zo is een hele leven. Elke noot is er door een ander voorgeschreven. Wee uw beenten als je er vanaf Hoe preciezer je je houdt aan wat je wordt voorgeschreven... Ok. Toen pas ging ik naar een concert... Voor het eerst van mijn leven. Voor het eerst van mijn leven. Belachelijk. Ik had al zoveel gehoord kunnen hebben. Spelen. Je laten horen. Niet praten, niet stokken, stikken, stotteren. Nee. Iedereen luistert aandachtig. Er valt niets meer te lachen. En met je trompet. Heel precies. Prachtig. Prima. Maar toen, met dat mens op school... Wie weet wat dat betekent? Smoké? Ik... Marius? Spotten. Juist, spotten. Voor gek houden. Uitlachen. Maling hebben aan. Spotten vooral. Se moqueen. En als we dat gaan vervoegen, Marius, in de subjonctief bijvoorbeeld, wat krijgen we dan? Oh, jee. Yeah. Ke. que, que, que je me Ke Que, que, que... que u te mokken, ke, ke, ke, ze mokken. Ik stik. Marius? Je me mok, tutemok, te mok, Nee, nee, Marius, kom, jij weet beter. Als ik er de eerste keu maar goed uitkrijg, en dan in één adem door kan gaan, ke, ke, ke. Daar heb je het weer. Je me mok, sok. In de eerste klas zijn er geloof ik nog een paar die zo'n grapje wel leuk vinden. Marius, kom. Niet zo ontzettend flauw doen. Ik moet het met zuchten proberen. Nergens aan denken. Gewoon maar geloven dat het ineens toch goed gaat. Dus schiet Marius. Dat ik spot. Dat jij spot. Moet ik je dan Mens, zo helpen? ik weet het. Ik weet het, verdomme. Maar zodra ik mijn mond open doe, zit ik weer te <tie> <tie> Ik stap op. Ik doe net of het niet goed wordt. Heb je nu werkelijk geen enkel idee, Marius? je me, mokke. Ooit wel eens zoiets gehoord? je me mokken? Jij verder. KU? te mokken, KU! Het lukt me nooit. Ik doe net of ik wat in mijn keel heb. Of ik er geen klank meer uit krijg. Of ik stom ben geworden. Ik kijk strak voor me uit. Geen geslik, gezucht, getrekken bek. Ik doe net alsof ik al antwoord heb gegeven. Ik kan mijn mond bewegen zonder er geluid uit te laten komen. Ik doe net of er niets aan de hand is, of zij allemaal stapelgek zijn. Of doof. Pot doof. Ik zeg niks meer en ik doe net of er niks aan de hand is. Maar Marius, ik heb er genoeg van. Ze denkt dat ik niet wil. Dat ik me zit aan te stellen. Hij zit te pest. Kusje je me mok, ke, ke, kuk, ke. Ik heb wat aan mijn keel, mevrouw. Als je dan zo wil, dan kom jij hem half één maar eens even bij me. Je keel laten bekijken. Jij. Vroeger luisterde ik niet graag naar gestopt. Zo benauwd vond ik. Nu wel. Het kan zo ingetogen zijn. Maar is Davies bijvoorbeeld? Ik werd er helemaal gek van. Het is bijna half tien. Nog een paar minuutjes, hè? All right, Toen op kantoor. Kantoor was toch al niks voor mij. Altijd een en dezelfde kamer, een en hetzelfde bureau, een en dezelfde stoel, een en dezelfde kalender tegenover je, een en hetzelfde gezeur om je heen, dag in dag uit, week in week uit. Vaste baan, vaste plek, vaste tijden, spaarrekening, alles zat er vast. Niemand die ooit eens iets anders deed dan anders. Twee jaar ging nog, maar vijf, tien, twintig. nooit. En die toestanden aan de telefoon. het hield maar niet op. Met Kalman? Spreek ik met Pinkarts? Met de firma Pinkarts? Hallo? Jazeker, met de firma. Jazeker, jazeker. Met wie heb ik het genoeg, hè? Met de... De... De... Ja, wat moet je dan? Kan toch een ongelukje. Die middag ging alles mis. Ja, met... De... Die met Kalman. Spreek ik met Pinkaerts? Met wie? Jazeker. Ja, meneer Kalman, u spreekt met Pinkaerts. U met de Minnik de Mink. <laughs> Wij We werden daar net verbroken. Met wie? Bent u daar nog? Zing het maar. Zing het maar. Hallo? Hallo? weggaan weggaan hier kom ik van mijn leven nooit meer uit p p p pinkkaart de de de de m m gewoon opstappen ja hallo met wie u spreekt met de firma pinkkaart Mag ik meneer de munnik van u? Marion? Ja? Ben jij toch? Je stotterde. Wat is er aan de hand? Ze dacht dat ik het alleen die keer maar Bye. deed. Marius! Wilde haar dagen lang niet meer zien. Daarna wilde zij mij niet meer zien. De week daarop ging ik echt weg van kantoor. voor Voorgoed. Sta je daar weer. Nu niet voor te-te-te-tien-pe-pe-postzegers van te-te-twintig, maar voor een pe, pe pe postpakket Tien mensen voor je. Alle tijd om naar de gaatjes in het glas te kijken. Hier spreken A-U-B. Postpakket. Postpakket. Postpakket. Het moeilijkste woord dat zich laat denken voor een stotteraar als ik. Ik heb het voor de spiegel geoefend. Zelfs als niemand het kan horen, kom ik er nog niet uit. Pu, pu, pu, post, pu, Pakket. Het is het beste nergens aan te denken en ineens voor het loket te staan en achteloos zonder nadenken te zeggen: Het postpakket voor de firma P -p -p pink uit. Of ik kom voor het pakket voor de firma Gewoon ...achter elkaar doorpraten en zorgen dat je rustig uitademt... ...en geen P en geen K klem zet. Heeft je het postpakket voor de firma Pinkart al? Als die klungel achter het loket het nu maar verstaat... ...en het me niet weer laat herhalen. Langzaam, duidelijk. Maar wel in elkaar spreken, dat is het beste. Ja. Het pakket voor de firma Pinkerts alstublieft... Er is over gebeld. Voortreffelijk. Kalm, rustig ademen. Houden zo. Hoe is de naam? Wat moet je doen? Doorstotteren? Stilte? Je staat voor gek, hoe dan ook. Verdomme, de firma Pinkkart. Er is over gebeld. Hé, hé, hé, hé. Een beetje kalm alsjeblieft. Wat is het toch stil vannacht? Wat mankeert je? Nu kom ik je nog zelf zeggen dat het bijna half tien is en nu krijgen we dit. Ah, meneer is uit zijn humeur. Maar meneer begrijpt heel goed wat ik bedoel, hè? Pakketpost. Hier spreken AUB. U, B, D, D, me, me, me Meestal merkt niemand het. Meestal praat ik prima. En dan ineens is het mis. Zit je er weer? Ja, meneer Kammen nu spreken met de firma Pinkarts. Nooit meer. Ik heb me er nooit meer laten zien. Had je ze thuis moeten je horen... Je bent niet goed wijs. Wat wil je nu, hè? Huh? Waar wil je zo zonder enige referentie naartoe? Wat verbeeld jij je wel? Het is hier zo verdomd stil nacht. Of iedereen stiekem is weggegaan. Dat doe je niet nog een keer, hè? Versta je dat? Als je dat nog één keer doet, hè, dan zorg ik voor een rapport... ...waarna jij zolang je hier zit, die toeter van je kwijt bent. Versta je dat goed? Valt hij zo zomaar binnen? Kan je niet kloppen? Als het zo doorgaat, maak ik ook een paar gaatjes in de deur. Wat zegt hij? Hier spreken na u bij. Kan ik eens bekijken hoe hij voor zo'n gat staat te gapen? Dat is mijn grote geluk geweest. Het grootste geluk in mijn leven. Dat ik diezelfde week nog zo'n kans kreeg. Eén keer proefspelen en... Oké... Okay. Mooie man, die... Ik wist niet wat ik aan hem had. Een soort klauw, een bullebak. Als ik nu maar niet ga stotteren, dacht ik. Ik stotter omdat ik bang ben te gaan stotteren. Maar soms word ik al bang dat ik daarvoor bang zal gaan worden. Krijg ik één keer één kans. Ik kan niet eens meer slikken. Kalm. Kalm, kalm. Ik. Ik stik. Ik stik. Het wordt niks. Dit wordt niks. Niks. Wie had jou gezegd dat je je vanmorgen mocht meeblazen? En wie ben je wel dat jij denkt dat ik hier met elke vent met een trompet en een beetje lucht wil spelen? Hoe heet je ook alweer? Wie ben jij? M Marius de. Munnik. <tomst> Je hebt je naam ook al gestopt. T -t <laughs> ah, dan ben ik dus. Oké. Okay. Heb je al een beetje losgeblazen daarnet? Hm? En nu kom je hier staan. Aan praten hebben we niks, hè? Hm? Jij neemt van mij over. Als ik stop, laat ik je drie maten gaan. En dan begin je, oké? Okay? Als we drie maten verder nog meedoen, mag je doorgaan. Als na drie minuten nog steeds iedereen meedoet, blijf je voorlopig drie weken bij ons. Oké? Okay? Right. <laughs> Eerst stond ik te zweten, dacht dat ze me maar iets wijs maakten. Aan praten hebben we niets, speel nu maar. Doorspelen. Er is vast al één minuut voorbij. Doorspelen. Koffie. Oké, okay. doe je jas maar uit. Speel te warm voor hier. Je doet straks maar meteen mee. Als alle woorden altijd even vloeiend en feilloos uit mijn mond zouden komen. als de tonen uit mijn trompet. niets zou me nog gelukkiger kunnen maken. Alles waar je steeds weer bij stokt, stipt, stottert, komt er voortaan volmaakt goed en volkomen moeiteloos uit. Ik zou kunnen blazen wat ik maar wil. Wat ik me maar indenk. Die noot. Zo rond. Zo rijp. Zo volrijp als nog nooit iemand heeft gehoord. Ik zal spelen tot de lampen ervan oplichten. En de maan ervan lacht. En de zon wat vlugger opkomt. Verdomme, wat is het hier, idioot stil. Tom, nu zou ik het kunnen. Nu zou ik hem kunnen laten horen. Nu moet ik stil zijn. Ah. Hij pakt hem af. Wat is het hier toch krankzinnig stil van acht? Had je ze thuis moeten horen. Zie je wel, we hadden hem die trompet nooit moeten geven. We hadden moeten doorzetten met die piano. Zeven jaar lesgeld neergeteld voor meneer. En wat komt eruit? Jazz. Nou, nachtclubs, Willy. Bordelen. Wat heb ik je gezegd? Waar komt die terecht? Jongen, dat is toch niks voor jou. Hé, muzikant. Dat is toch geen vak voor jou. Dat, dat is toch artiestengedoe, die, die bands. Dat is toch geen leven. Die doen alleen s'avonds en s'nachts wat. Die worden met alcohol en, en God weet waarmee allemaal betaald. Die komen bij de zelfkant en de onderwereld terecht. En jazz, dat kun je toch geen serieuze muziek meer noemen? De trots je toch maar wat aan. Acht kan hem gewoon niet schelen wat wij ervan vinden. Muziekant, zal je maar overkomen. Ik had thuis in geen jaren meer gestotterd. Dikwijls zei ik maar niets. Dikwijls was ik te kwaad om voor welke letter dan ook bang te kunnen worden. Ik zal jou eens wat anders zeggen. Zo'n band, je hebt nu zes jaar trompet aan. Jij hebt nu zes jaar piano gehad, jij... Waar slaat dat allemaal op? Wel, als die zo'n zenuwpees als jij kunnen gebruiken, zullen ze zelf ook niet veel bijzonder zijn. Als ze geen ander kunnen... Als die zo'n zenuwpees als jij kunnen gebruiken? Wat moet je terugzeggen? Tegensprek? Terugschrijven? Je merkt dat je daar weer zult staan te sta st st st stotteren. Ja, wat moet je dan? kan je toch geen serieuze muziek meer noemen. Rotzooien maar wat aan. Wel en? Mag het? Maar de een kan maar wat aan aanrotzooien en de ander kan het niet. Die kan alleen maar met een uitgestreken gezicht naar kolossale klassieke stukken zitten luisteren en zijn gapen inhouden. Mogen we misschien nog een beetje lol aan onze muziek beleven? Oh, wat is het hier? Waanzinnig stil. Nee, het pakt hem af. En wie weet hoe lang ik hier nog zou moeten zitten. Waanzinnig stil is het hier. De vraag is, nemen ze me terug als ik hieruit kom? Ja hoor, vast. Ik heb nooit meer gestotterd bij hen, Nooit meer. Maandenlang ging alles goed. Op het laatst gingen er hele dagen voorbij... waarop ik zelfs niet meer aan gestotterd gedacht heb. Ik kon me niet herinneren dat ooit eerder te hebben meegemaakt. dacht dat ik er vanaf was. Het gekke is dat ze het niet eens zouden hebben gemerkt. Er was er nog één die stotterde, veel erger dan ik. Deden ze heel gewoon tegen eigenlijk. Waar een ander stottert, stotter ik niet. Rara, hoe kan dat? En dan overvalt het je toch weer. Dringt zich die vent opeens tussen de mensen door. Trek me aan mijn arm. Ik zag meteen dat er wat met hem aan de hand was. Hij keek zo raar. Hij hoorde er niet. Hij was er niet voor de drank. Alleen, niet op zoek naar iemand... Zeker niet voor de muziek gekomen. En zo'n rotstem. Hoe heet jij? Wat ging het hem aan? Ik keek maar alsof hij de baas was. Kap, je naam. je hier al wat? Het waren pas de tweede dag. Maar wat ging hem dat aan? En toch schrok ik. En opeens voelde ik dat het weer de m munnik zou worden. Ik pakte een glas om gauw wat te drinken. Als ik wat op heb, bestaat de hele stotter meestal niet meer. Kom man, ben je je tong verloren? Neemt hij me gewoon het glas uit de handen. Sta je daar? Neemt me gewoon het glas uit de handen. Ben je je tong verloren? Ik werd toch wel zo kwaad. Wat deed die man hier? De, de, de, de munnik... En hoe lang werk jij hier al? Vanavond voor het eerst. Oh ja? Ik heb je hier anders gisteravond ook al gezien. Loopt hij verder zonder iets te zeggen. Rare geluiperd. Toen we speelden zat hij stom te grijnzen. Af en toe bekeek hij mij. Of ik er de enige was die hij niet kende, luisterde natuurlijk helemaal niet. Mocht ik net mijn eerste eigen nummer proberen... kijk ik opzettelijk niet naar hem. Ziet toch dat hij zit te grijnzen. Kijkt nauwelijks meer naar me. Kijkt op zijn horloge. Wacht. Wist natuurlijk dat het elk ogenblik kon gebeuren. Sta je daar? Je blaast, je beweegt, je let op. Met je vingers, je oren, je ogen, je mond. Je hoort erbij, je probeert eens wat. Ik wist al lang wat ik wilde. Spelen, spelen, spelen, spelen en niets anders meer dan spelen. Als ik maar te eten heb, een dak boven mijn hoofd, mijn trompet en tijd om te spelen. Tonen, zo rijp. Pas op, pas op, pas op, pas op. Staat die vent meteen voor mijn neus. Pakt me weer bij mijn arm. Nee jij, de munik. Ik trek. Pak die me met zo'n vuile greep. Mijn trompet flikkert op de grond. Schuift die zomaar met zijn voet een eind opzij. Nee. Word ik razend, trek, geef ik hem een opdonder. Oh, die ...had hij niet opgerekend. Nou oh ja, gewoon pech. Hij kwam met zijn kop gewoon heel lullig terecht. Bleef er raar bij liggen. Krankzinnig stil is het hier. Dat was... ...politie. Blij dat ik nu tenminste hier zit. Maar hoe lang houden ze me hier? Wat zal de rechter zeggen? Hoeveel geven ze voor zoiets? Je raadsman is er. Heb je eten al op? Mm. Hij zit in het kamertje al op je te wachten. Kom. Mm. Hoe zal het gaan? Sta je weer? Naam, voornaam, beroep? Hoe spel je dat? Munnik of monnik? Laten ze me maar veroordelen zonder dat ik erbij hoef te zijn. Eén maand meer of minder. Je eigen naam. Je kunt toch niet doen of je hem niet meer weet. En hoe was het ook alweer? De Lunnik, de frunnik, de Grinnik, de Munnik, de Grunnik, de Munnik, geloof ik. Ze denken dat je debiel bent of dat je hen voor de gek houdt. Marius de Munnik huh? zuchtte helpt. Hier. Ga zitten, de Munnik. Ik heb jouw dossier ingekeken. God dank. En ik moet nu je zeggen: opletten. om een lang verhaal kort te maken. Er is een bepaling in de wet... artikel 41 van het wetboek van strafrecht... waarin wordt gesproken over sterke... ik zal het maar zeggen zoals er staat... gemoedsbeweging. Het is een beetje ouderwets woord... maar ik denk dat we op dat punt wel iets zullen kunnen bereiken. Maar je moet je niet al te grote illusies maken. We doen ons best. Maar ja... Die man was nu eenmaal rechercheur bij de politie. Dat kon jij wel niet weten. En daar zal de rechtbank ook wel op de een of andere manier rekening mee houden. Maar vier of vijf maanden... Daar zul je toch wel... Vijf maanden? Vijf maanden? Wat moet ik hier? Ze nemen een ander voor mij... Krijg ik ooit weer een orkest? Maar met aftrek. Als de uitspraak er eenmaal is... valt het dan vaak ook nog mee. Je bent muzikus? Ja. Hm. Wat speel je? Te... Te... Te... Trompet. Stotter je? Hé. Hey. Vervelend lijkt me dat. Ik weet nog dat we op het gymnasium een tijdje een leraar natuurkunde hadden die nu en dan stotterde. Moedige man. Probeerde het ook niet te verbergen. Stond soms gewoon door te hakkelen voor de klas. En toch werkelijk moed voor nodig. En soms had hij er wekenlang geen hinder van. We kregen een keer een repetitie... en ik hoor hem nog zeggen... en dit keer reken ik alle afkortingen gewoon fout. Jullie moeten dat afleren. Je schrijft alles letterlijk op zoals het gezegd wordt. En toen we ons proefwerk terugkregen... Bleek dat bijna iedereen kilogram had geschreven en Archimedes en b -b -b -b -b buis b -b -b ballot. We hebben hem nooit meer teruggezien. Ja, ik heb daar wel vroeging over gehad. Stotter, er lijkt mijn hart bestaan. Maar het zal ook wel zijn voordelen hebben. Hè? Want dan alles zit er minstens twee kanten. Misschien leer je als stotteraar beter op je woorden passen. <laughs> ja, iedereen heeft geloof ik als kind wel eens een poosje gehakkeld. Maar dat gaat meestal vanzelf weer over. Maar bij sommigen blijkbaar niet helemaal. Ja, het is ook de vraag of het wel een echt spraakgebrek is. Want soms merk je er niks van. Mm, je wilt misschien te snel spreken. Je wilt het misschien te mooi zeggen. Dan word je bang dat het niet lukt. Dan ga je je haasten. En dan gaat het juist mis. Ja, ja. ja. Je raakt in paniek. Meestal praat ik prima, hoor. Meestal merkt niemand het. Als je bang bent dat je zult gaan stotteren, stotter je. Je keel gaat dicht zitten. Ja, ja. Jullie stotteraars zijn wel echt mensen... die van elk woord een halszaak weten te maken. ...erg bang fouten te maken. Maar we hebben het toch allemaal... Bang. Jullie stotteraars... ...van elk woord een halszaak maken. Je schaamt je ervoor. Ach, waarom? Zul je geen goed spreker zijn? Als muzikus hoeft dat ook niet. We laten ons allen graag van onze beste kant zien. En... Dat zal bij jou, je trompetkant wel zijn. Toch beter dat je nu en dan een beetje moeilijk uit je woorden komt. En dat je ineens wat aan je mond kreeg en niet meer zou kunnen spelen. Hm? Want daar zul je toch je brood mee moeten verdienen. Niet waar? Ja, jazeker. En daar zul je ook het meeste plezier aan moeten beleven. Hm. Moet je mijn ouders horen? Oh, nou ja, ouders, ouders, ouders, hè. De meeste ouders denken dat hun kinderen alleen maar op de wereld zijn om vader en moeder plezier te doen. Paradepaardjes. Ja, zoiets. Dat is overal hetzelfde. Daar kan ik zelf ook van mee praten. Maar daar moet je op jouw leeftijd overheen zijn. Ouders. Die moeten je maar voor lief nemen zoals je niet eenmaal bent. Die moeten zich op hun leeftijd nu eindelijk ook maar eens zien te redden... als je niet hun zin, maar je eigen zin doet. Eh? Vind je niet? Jazeker. Oh ja, vind ik ook wel. Ja. Gelukkig heb je het hier met deze inrichtingen niet zo slecht getroffen. Je mag hier tenminste nog je trompet gebruiken. Want je hebt inrichtingen. Maar doen hoor. Gebruik je trompet. Dat is goed voor jou en dat is goed voor de sfeer hier. En als het hier mag, dan kunnen we proberen voor anderen ook dat soort bezigheden voor elkaar te krijgen. Je moet met je bestaan hier natuurlijk wel een beetje improviseren. zit niet meer anders op. Eigenlijk zou hij elke dag even langs moeten komen. Als ik hier eenmaal uit ben, zoek ik hem weer eens op. Als je stottert, zit je eigenlijk altijd in een soort cel: een doe-het-zelf cel. Hij woont vast in zo'n kast van een huis als die daar langs de kade, vroeger, bij school. Bordje op de deur. Hier spreken AUB. Bel ik hem op, zeg ik: mmm, met. Mm, Marius. De. De. Mm, m <slacht> ja. Misschien moet ik erom lachen. Misschien helpt dat. Als ik hieruit kom, ga ik weer eens langs het... ...pupupup... ...postkantoor. Naar het loket voor de... ba ...pakketpost. Opzettelijk. Postkantoor. Pakketpost. Kalman. Pinkaarts. Met de munnik. Moet je me over een paar maanden horen. Over een jaar. Over tien jaar. Als ze me tenminste terug kunnen nemen in het orkest. Ik blijf net zo lang spelen tot ik er alleen nog maar grote gouden noten uit krijg. Rijpe, ronde, volrijpe, volmaakte tonen. God, wat zou ik goed zijn. Postkantoor, pakketpost, pinkkaart. Ja, ik stotter. Ja, ik stotter. En dan? En dan? Zal ik stotteren? Maar ik stotter niet altijd. Hoe moet je hem horen vandaag? Bij de raadsman geweest. <laughs> hij denkt zeker dat hij er niet bijna op heeft zitten. Zal hem nog zwaar tegenvallen, denk ik. Hier spreken, alstublieft, was een luisterspel van Ger Verrips... in een regie van Michel de Sutter. Technici waren Wart Wijs, Jo Tavernier en Johan de Hanschutter. geluidsregie Valère Michielsen. U hoorde Jo de Meijeren als Marius de Munnik.